6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst NAC heeft grote hoeveelheden sms'jes onderschept in China. Klokkenluider Edward Snowden heeft dat gezegd... tegen de Engelstalige krant South China Morning Post. Chinese telecombedrijven zijn volgens Snowden... een aantrekkelijk doelwit voor de NSA... omdat Chinezen heel veel gebruik maken van sms. Zo zouden er in 2012 zo'n 900 miljard tekstberichten zijn verstuurd in China. De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd om de uitlevering van Snowden. Daar vlucht hij naartoe naar zijn openbaringen... hoewel niet duidelijk is waar Snowden nu is.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 In Braziliaanse steden hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar onder meer in de stad Belo Horizonte raakten demonstranten slaags met de politie. Zo'n 60.000 betogers protesteerden er tegen een wet die de macht van het Openbaar Ministerie inperkt. De sociale onrust in Brazilië begon vorige week met betogingen tegen een prijsverhoging in het openbaar vervoer. Het weer geregeld buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Verder ook soms wat zon. Het blijft flink, flink waaien en het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxen. bouwt papa met de kinderen in de Techniekacademie een modelboot. Want op Hof van Saxen is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op HofvanSaxen.nl. Vanmiddag in het filosofisch quintet staan de instituties centraal. In hoeverre bepalen de instituties onze identiteit? En in hoeverre bepaalt de Nederlandse identiteit het karakter van onze instituties? Het tweede van een serie gesprekken over de Nederlandse identiteit. Het Filosofisch quintet. Vanmiddag 10 over 12. Human Nederland 1. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl, Onderdeel van Landbouw Green Parks.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 Ik Goedemorgen. Eén week nog en dan begint het grote feest. De ronde van Frankrijk Tour de France. Een traditie is een week vooraf het nationale kampioenschap. Gisteren was het de beurt aan de vrouwen. En Daan van Bearden University had het gevoel dat hij misschien wel eens de nieuwe Marianne Vos had gevonden. Rianne Marcus is 18 jaar en doet voor het eerst mee aan dat Nederlands kampioenschap wielrennen. En niet zomaar het NK, maar dat van de profs tegen de echte Marianne Vos dus. Mijn naam is Rihanna, ik ben 18 jaar en ik rijd dit jaar het NK bij de Profs. Het is het eerste jaar dat ik meedoen bij de Elite Vrouw. Heb je vandaag goed geslapen of uh, lukt het dat helemaal niet? Oh, een beetje rustig, maar uh, ja, ik voel me goed. Het is misschien een cliché, maar in elk vrouwenwielrenreportage wordt de naam Marianne Vos genoemd. In 2006 was zij net als jou eerstejaars Elite en won ze het Nederlands kampioenschap. Is dat te hoog gegeven? Ja, dit jaar is dat zeker te hoog gegrepen. Maar uh, het is het belangrijkste om in het begin van de koers goed voorin te zitten. En uh, als dat lukt, zit je eigenlijk wel uh, redelijk uh, bij, uh, bij, de, bij de eerste. Zeg maar. Ik kan best wel goed omhoog. Dus het enige waar, uh, waar ik mezelf uh, het moeilijk kan maken, is door achterin te beginnen. Dus uh, dat is het doel, voorin beginnen en uh, dan mee. Nou, heel veel succes dan. Dank je wel. De schoenen gaan aan en de helm gaat op. Dus, ja, laten we maar naar de start gaan. Meiden heel veel succes. En allemaal graag in goede gezondheid straks weer terug. En ze zijn gestart. Ik uh, ga zo meteen even op een andere plek op het rondje kijken. Of ik, of ik haar misschien nog kan aanmoedigen. Kom op, Gaat goed, hè? Kom op. Nou, ik ben uh, een van de stelste klimmetjes opgefietst. En daar kom ik Jasper tegen. Jasper, jij bent een vriend van Rianne. Hoe doet ze het nu? Ja, het gaat op zich wel goed. Alleen uh, ze zit nu in de derde groep, alleen uh, in de tweede groep bedoel ik. En uh, ze zit wel heel tot voorin, maar het is wel heel zwaar. Dus uh, het gaat op zich wel goed. Nou, niet alleen uh, de vriend Jasper, die vind ik hier uh, op de berg, maar ook uh, een van haar grootste fans. Je hebt het als het goed is het zusje van Rianne. Ja, dat ben ik. En doet ze het een beetje goed? Ja, heel <laughs> erg. Ik zag een heel mooi groot spandoek aan een uh, lantaarnpaal. Ik gok dat jij die hebt gemaakt. Ja, met mijn zus heb ik die samen gisteravond gemaakt voor de bus. En uh, kan je even vertellen wat er allemaal op staat. Er staat hop hop hop uh, Rianne naar de top. Uh, zodat ze als uh, eerste boven is. Nou, Dat vind ik heel goed. Dan ga ik even naar de vader. Ja. Hop hop hop Rianne naar de top. Ik moet het steeds weer aanhalen. En een een, een, een vrouwen -reportage, die, die, ja, die is niet zonder de naam Marianne Vos. Toen zij als eerste jaar hier het Nederlands kampioenschap reed hey, won ze meteen. Hoe lang gaat het duren voordat Rianne dat gaat doen? Nou... Dat gaat zeker nog een paar jaar duren, maar of ze dat gaat redden weet ik niet. Maar uh, zolang ze de plezier in heb en uh, elk jaar wat beter gaat, dan uh, blijven we het leuk vinden. Volgens mij komen ze er weer langs, dus uh, gaan we weer bij je staan, hè? Ja. Nou, ga dan maar goed aanmoedigen. Kom op, blijf rijden. Kom op, aan. Tuta, Kom op. Ze was aan het afzien, of niet? Ja, ja, ja. ze was flink aan het afzien, ja. Ze zit nu wat verder achterin dan net... Nu in het derde groepje. Denk je dat ze nog bij die tweede kunnen komen? Nou, ik denk het niet. Want uh, de voorsprong wordt alleen maar groter van die tweede. Dus dat is wel jammer. Ik we ben net gefinished. Of in ieder geval, ik ben klaar. Ja, ik ben klaar inderdaad. Ja, helaas dat eerder als gepland, maar uh, ik voelde me super goed vandaag. Het is jammer dat ik gewoon niet uh, voorin uh, zat. Want ja, dat, dat is eigenlijk waar iedereen bang voor was. Want voor je moet hier voorin zitten. Hè, want het gebeurt en je kan daarna gewoon niet meer terugkomen. Ja, en ik zat te ver van achter. Hoe kwam dat? Ja, ja, hoe kwam dat? Het was een beetje chaotisch. Grote valpartij, weer opnieuw uh, stopgezette wedstrijd, weer opnieuw starten lange neutralisatie. Ja, ging Maar tevreden? Ja, wel best wel tevreden. Ik vond hem heel goed, alleen uh, jammer dat ik in die uh, groep moest uitrijden, zeg maar. Heb je nog wel de aanmoedigingen van je zusje en je ouders kunnen horen? Ja, ja, er stonden super veel mensen langs de kant, spandoeken heb ik gezien en... Uh... Ja, dat was heel tof. Rianne Marcus, 18 jaar. En wij denken nog steeds dat zij de nieuwe Marianne Vos gaat worden. Ze heeft dus uiteindelijk niet de wedstrijd tot het einde vol kunnen maken. Maar goed, er waren er sowieso maar 28 van de 160 die zijn gefinished. Dus inderdaad Brandt won uiteindelijk bij de vrouwen. En vanmiddag gaan we zien wie er bij de mannen gaat winnen. En wij vroegen ons af, wie is eigenlijk jouw favoriet? Tank Pools. Vorig jaar was hij ook goed hier, hè? Ik denk dat hij dit jou hier gaat winnen. Terpstellen. Ja, die is in vorm. Rij goede tijdrit. En uh, dit dus parcours natuurlijk heeft hij voor jou bewezen? Karsten kroon. Het is een selectief parcours. Smal, Hendige, behendigheid. Dus ik denk dat hij uh, zijn ervaring kan gebruiken. Mollema, maar een goede renner is. En hij uh, kan goed klimmen. Terpstra. Het is gewoon hartstikke goed en ik heb vorig jaar hier ook gewonnen. En, uh, ik denk dat het gewoon de beste Nederlandse render is die we op het ogenblik hebben. Maurits Lammeting. Hij komt bij ons uit de buurt. En het is... Uh, hij rijdt op het moment goed. Hij heeft een vakantie alleen. Heeft uh, Giro gereden. En het gaat echt heel erg goed met hem. Ja. Nicky Terpstra. Nou, ik schat zo in dat hij gewoon heel erg sterk is. die heeft wat goed te maken sinds afgelopen woensdag die tijdrit. Want er is hij gepiepeld. Dus uh, die is op wild. Ja, ik ga voor mijn, voor mijn eigen zoon. En wie is dat? Peter Koning, ja, want hij gewoon een kanjer is. Dus. En hij is in vorm. Uh... Jetsen Bol. Ja, die moet zich eigenlijk nog wel een beetje bewijzen dit jaar, denk ik. Dus, eh, misschien wil hij volgend jaar ook wel fietsen ergens. Nou, laten we het eens vragen aan de expert, de kenner. En dat is Leon Guijer. Hij is van het hetiskoers.nl. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Ja, um, net bij de vrouwen, uh, zei ik al dat er 28 van de 160 zijn gefinished. Nou, de mannen rijden datzelfde rondje. Is dat rondje niet gewoon te zwaar? Ja, het is een pittig rondje, maar ja, dat, dat, dat zoek je ook bij een uh, Nederlands kampioenschap. Hè? Dat het een beetje selectief is en uh, dat niet iedere koekelbakker zomaar kampioen kan worden. Nee, nee dat is waar. Het, het, het kaf moet wel van het koren gescheiden worden. Maar goed, zoals ja. vorig jaar ook er maar twaalf man van de 160. Ja, het was, het was verschrikkelijk weer hoor, dat speelde natuurlijk ook mee. Ja. Dus het is en een heel zwaar rondje, dus het regende heel hard, het was behoorlijk koud ook. En er staat een fikse wind. Dus ja, dat, uh, dat maakt het extra selectief. Uh, ja, God, wat, wat zou ik ervan zeggen. Bij een WK zijn er jaren geweest dat er ook uh, een man of 10, 12 uh, aan de finish kwamen. En, uh... Nou ja, je weet niet, één ding zeker bij zo'n wedstrijd... dat uh, degene die wint, die heeft wel echt een fantastische prestatie geleverd. Dus die, die is verdiend kampioen. Ja, nou ja, dat is zeker zo. Die rijdt verdiend inderdaad een jaar lang in het rood, wit, blauw. Als je dan even kijkt naar het weer van vandaag uh, in Kerkra... Dat, dat is ook niet echt, uh, houdt niet over, want het is uh, koud eigenlijk voor de tijd van het jaar. Het uh, waait en het regent. Het, het kan wel weer eens een, uh, een heftige, heftige koers worden, vermoed ik zo. Ja, verwacht ik ook. En het is inderdaad... Uh, de, de voorspelling is vrij behoord ja, het maakt het alleen maar meer heroïsch. Dus nee, laat maar komen hoor. Ik, ik, ik denk dat. Uh... Je weet wie er vorig jaar heeft gewonnen en welke weersomstandigheden we hadden. dus Ik verwacht een soort herhaling van vorig jaar. Ja, vorig jaar was er weer naar Nicky Terpstra. Hij is op weg hier naar de streep in Kerkra. Er moet nog één bochtje door. En als hij dat bochtje door is, dan zien we hem daar aankomen. Jawel hoor, daar komt hij. Het lijkt alsof hij bijna stilstaat. Maar hij heeft al de rechterarm omhoog geheven. Hij weet dat hij Nederlands kampioen wordt. En dan is het wachten op de achtervolgers, op de mannen die om die tweede plek gaan strijden. Nicky Terpstra, nu met beide handen omhoog. Ja, hij werd Nederlands kampioen. Wordt hij dit jaar weer Nederlands kampioen, denk jij? Ik denk van wel. Ja? Ja, hij is in vorm. Hij heeft uit uh, NK Tijdrijden, heeft hij heel erg goed gereden. Werd hij op uh, een paar seconden tweede achter Westra. Uh, nou, het is gewoon überhaupt een hele goede renner. en Het is echt een kampioenschapsrenner. Hè? Die, uh, hij is ook uh, in zijn eentje, want er is verder niemand van de ploeg uh, bij vandaag. Nee. Uh, en toch weet hij elke keer die grote blokken hè, van Argos en van, van Blanco en van, van Castellet, Die weet hij toch weer in de luren te leggen. Ja, Ik heb een hele goede hoop dat hij, dat hij kampioen wordt. Ja. Heeft hij nog concurrentie, denk jij? Zijn er nog mensen die hem van dat kampioenschap kunnen afhouden? Ja, dat zeker. En naast de mensen heb je natuurlijk ook nog iets als, als pech, hè? Want ja. Hij kan natuurlijk ook gewoon een vreemde, lekker band uh, krijgen. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld uh, Bouken Molma, dat je daar rekening mee zou houden vandaag, mm -hmm. erg goed in vorm. Nou zeker, ja. die uh, rode Ronde van Zwitserland. Uh, subliem, hè? tweede is hij toch ja. geworden? Ja, hij is inderdaad tweede geworden, maar in een etappe en hij uh, nou ja, had er nog één kunnen winnen als uh, de ploegleiding niet zo onig was geweest om hem uh, ja. verkeerde informatie te geven. Dus uh, nee, die, die jongen is zeker in vorm, en dat parcours ligt hem ook behoorlijk. Mm hij -hmm. uh, is misschien wel een renner die iets meer, minder uh, in dat, dat uh, lelijke weer uh, kan, kan rijden, dan mm -hmm. nou, Nicky Terfstra in ieder geval. Maar uh, Lars Boom heb je natuurlijk ook nog, is ook behoorlijk goed in vorm, die won de Sterre Zee Tour. En die houdt ook van regen, toch, geloof ik? Die had ook van Regen, inderdaad. Yeah. Die was uh, tijdens de rijden weer net iets minder. En die werd ingehaald door, uh, door lieve wedstrijd. Dus nou, dat vond ik een beetje een veeg teken, eerlijk gezegd. Okay. Mm. Uh, je hebt Sebastian Langeveld, dus ook zo'n kampioenschapscheider die in één keer uh, per ongeluk uh, bij wijze van spreken kan winnen. En dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen die een rekeningetje te vereffenen hebben of uh, boos zijn op een ploegleiding. Die kunnen ineens ook heel goed rijden op zo'n kampioenschap. Dus ik verwacht bijvoorbeeld ook wel iets van. Uh, Iemand als Berjan Lindeman, die mag niet naar de Tour van Vakantse ja. Die zouden er best wel eens uh, bovenuit kunnen springen vandaag. Oké, okay, dus dat, dat zijn dan mensen die eigenlijk zichzelf nu willen bewijzen en ook aan de ploeg leiden willen laten zien van nou, uh, kijk eens hoe dom het was dat je me niet meeneemt naar Frankrijk. Ja, precies. Ja. dat is ernaast, hè Dat was een beetje de, de houding die ze vandaag zullen hebben. Ja, uh, ja dus die, die mensen heb je ook. En je hebt bijvoorbeeld ook iemand als uh, Tommy de Slachter, die, uh, die het heel goed heeft gedaan in uh, uh, in het voorjaar. Mm -hmm. Maar die mag niet mee naar de toer. En die zit een beetje aan te sturen, lijkt het op een uh, vertrek bij Blanco. Uh, daar, verwacht ik, daar verwacht ik eigenlijk ook wel wat van. Uh, als jij zou mogen kiezen, hè, wie is dan je eigen persoonlijk favoriet? waarvan hoop je dat er gaat winnen? Ja, we, we, we hebben bij Herdes Koers uh, hebben we een, een eigen favoriet in de naam. Uh, in de persoon van Jetse Bol. Ja, leg uit. Wie is Jetse Bol? Ja, wie is Jetse Bol? Nou, Jetse Bol is een redelijk jonge renner die bij Blanco rijdt de afgelopen jaren bij, bij, bij Rabobank. Um, en, nou ja, um, you gotta love Jezebel. Dat is een beetje een verhaal. Als je hem volgt op Twitter, hij is gewoon, nou ja, het prototype van een droogkloot. Yeah. Um, iemand die heel grappig kan zijn, en volgens mij soms zelfs zonder dat hij het zelf doorheeft. En uh, een hele sympathieke, sympathieke renner. En Bovendien kan hij ook nog eens heel hard fietsen. En, ja. Het is net zo iemand die altijd onder de radar zit uh, uh, sinds die, uh, die Profit. Oké. Okay. Uh, maar wij hebben een beetje geadopteerd en hij is ons vandaag om zijn nationale troef op uh, als het om het 1K gaat. En uh, ja, ik heb goede hoop dat hij vandaag een hele mooie kooi, kooi zijn. Ja, dus. Uh, dus... Geval, uh, langs de kant met spandoeken. <laughs> dus uh, het scoer zet al zijn geld op uh, Jetse Bol, de underdog okay. van vandaag. Ja, ik, ik durf niet iedereen aan te raden om, om al zijn geld op Jetse te zetten. <laughs> maar ga, als je naar het parcours gaat, neem een spandoek mee. Uh, ga een beetje sporten van niet en dan uh, wie weet. Nou, wie weet inderdaad. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, ja yeah, yeah. dit is mooi natuurlijk, het NK. Dat is een prachtige, uh, prachtige koers, maar eigenlijk zitten we ons natuurlijk enorm te verheugen op volgend weekend. Want dan gaat uh, de Tour de France beginnen. De honderdste op Corsica. Daar is de eerste etappe. Um, maar ja, voordat we een lange voorbeschouwing gaan doen, hoor, dat kunnen we later nog wel uh, nog een keer doen. Misschien volgende week. Maar hoe, hoe groot is jouw zin? Ja, enorm. <laughs> ja. En, en... Dat hoef ik niet uit te leggen. Nee, dat, is, dat begrijp ik inderdaad. En uh, de, de, de, wie staat er nu in jouw top drie van uh, kanshebbers? Vroom, schat ik zo in? Ja, want uh, ja, je vult het eigenlijk in. Ja. Vroom is inderdaad een hele goede. Dan heb je uh, Conta die, uh, die, uh, nou natuurlijk. Ja, dat wordt de concurrent van Vroom, uh, gok ik zo. En dan heb je een heel rijtje uh, mensen die voor de derde plek uh, kunnen gaan... Nou, als ik, uh, als ik natuurlijk uh, met een uh, roze-douwe bril kijk, dan zeg ik van, uh, waarom zou Blanco Molba niet, uh, niet ja. verder kunnen worden? Ja, hij is, uh, hij is kopman hè, van Blanco. Dus, uh... Hij is kopman, ja. Oh, ja, oh, ja. ja. Ik denk dat ze uh, vlak van tevoren morgen is er een presentatie van Blanco, gaan ze een nieuwe sponsor aankondigen. Dus met een beetje geluk geven die jongens uh, vleugels. En dan, ja, uh, uh, hmm. ik, uh, ik heb een goede hoop. Zullen we volgende week even bellen over de Tour? Lijkt me een goed plan. NK vandaag, dus veel plezier Leon. Dankjewel dat we je ja, konden bellen. Dankjewel. Leon, ga je van het is koers.nl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 bezucht hè? Aan het einde. Tom Odell. en another love. Ja, Nederland is het op één na slechts geklede land. Alleen de Russen hebben nog een slechtere smaak. En bekend Nederland ziet er eigenlijk altijd wel piek van uit. Piek fijn, maar, maar de rest is mh, schoon, hè? witte leggings en zo, dat soort dingen. Uh, maar daar zorgen ze natuurlijk niet zelf voor, die BN's. Nee, nee, nee, ster -stylist Manon Meijers zorgt ervoor... dat ze goed voor de dag kunnen komen. Sophie van BNN University gaat met haar shoppen in Utrecht. Uh, en ze vraagt zich eigenlijk af of zij ook hoort... bij al die slecht geklede Nederlanders. Als dus jij kleed de sterren... Betekent dat dan dat ze eigenlijk zelf niet zo goed weten hoe ze zichzelf moeten kleden? Ja. Uh, nou, ik denk dat een groot gedeelte van mijn klanten heel goed weet wat ze wel en niet staat. Dan moet je ook eerlijk zeggen dat ik er een aantal tussen heb. En dat zullen zij zelf ook beamen. Maar uh, ik ga geen, uh, geen namen noemen. Maar die eigenlijk zeggen, van, uh, het is maar goed dat je er bent, want anders zou ik er echt... Uh, Echt bijlopen als een, als een hoevenzak. Betekent dat dat je altijd uh, exclusieve dingen shopt voor de, voor de BN'ers? Of kan Wendy van Dijk bijvoorbeeld ook in een jurkje staan die, die ik ook in de Kalverstraat kan vinden? En dat dat laatste zou zomaar kunnen, want ze is zeker niet, uh, niet vies uh, van een, uh, een Zaraatje. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze dan misschien altijd net even eerder is dan, dan iemand anders. Je moet wel, vind ik, het gevoel hebben als je naar iemand kijkt op tv van wauw, zo wil ik er ook uitzien. En dan wel het idee hebben dat je er een beetje moeite voor, uh, voor moet doen. Nu staan we gewoon in een, in, een, in een winkel. Bijvoorbeeld, hier is een rek met t-shirtjes. Ja. Als je dit zo, zo, bijvoorbeeld zo'n t-shirtje ziet, basis, rood en gewoon een heel normaal shirtje. Heb jij iemand in je klantenkring dat je van je denkt: nou, dat zal wel bij hem of haar passen? Ik denk dat iedereen een normaal shirtje in zijn kast moet hebben. Ik denk alleen dat het net verschillend is hoe je het, zeg maar, uh, hoe je het uitwerkt. Als je bijvoorbeeld bij een Ruben Nicolai zouden dit kunnen pakken... met een, uh, met een goed leren jasje en een mooie jeans eronder. Uh, Wendy zou met een rood shirtje zeg maar ook weer wegkomen... op een mooi afgeknipt uh, shortje en een goed sandaaltje er, eronder. En er zijn ook weer klanten waarvan ik zeg... van nou laat dat rood even liggen, want het past niet zo mooi bij je gezicht. Dus het is net... Bij wie? Eh... Uh, dat is een goede vraag. Moet ik er nog even over nadenken? Ik zie echt die rijen voor me. Sheraldine, Do, uh, Guus. Ik denk dat ik bij Guus niet zo heel snel naar rood zou grijpen. Die, die, die kan beter een wit of een grijs shirtje aandoen. Nou, dan neig ik toch naar wit. wit. Ja. En zijn er ook dingen die, uh, die, die je zegt, nou, die passen goed bij mij als je naar mij kijkt? Wat, wat moet ik accentueren en wat kan beter verdoezeld worden... En wat je al heel goed doet, ik kijk bij vrouwen altijd heel snel naar wat is de verhouding zeg maar, tussen je schouders en je heupen, want we eigenlijk willen alle vrouwen een zandloperfiguur, net als dat alle mannen gaan voor de koffiefilter, En dat is zeg maar smal in de taille, breed in de schouders. En ik zie bij jou, als ik even zo heel snel kijk zonder te meten, zie ik dat je schouders en je heupen op één lijn zijn. En je legt het accent in je taille, dus er is een zandloperfiguur geconstateerd. En dat wordt benadrukt, dus volgens mij gaat het hartstikke goed. Nou, dat je wel. En qua kleur, want uh, ik ben nu wel erg kleurrijk. De zon schijnt, ik dacht, ach, ik doe dit hippie bloesje een keertje aan. Super gezellig. Het enige wat ik uh, jou als advies zou willen geven, want ik vind die kleurtjes heel erg leuk staan, maar nu heb je zeg maar een, uh, een bruin tint als basis. Maar jouw haarkleuren zitten ook zeg maar, bruin tinten in en je ogen ook. En als je dat alles zeg maar, in één lijn doortrekt, kan dat een beetje saai worden. Dus ik zou proberen volgende keer het bruin misschien juist een beetje aan de, aan de kant te laten liggen. We zijn door disco. Ain't no country club either. This is LA. Carol Crow and all I wanna do. Start. Luke, ik denk. Opnieuw uh, tienduizenden mensen de straat op in Brazilië. Wordt er nog steeds driftig geprotesteerd. We gaan straks spreken met Anne Dorst, die is in Brazilië en uh, die is bij die demonstraties geweest. Dus daar gaan we straks mee praten. En meer nieuws uit Brazilië is er ook. Ze wonnen in de Confederations Cup. In Brazilië is dat ook van uh, Italië met 4 tegen 2. Het is een uh, bijzondere situatie in dat land. Even kijken of uh, wat uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, hashtag Bruce Springsteen is trending topic. Die trad gisteren op, gisteravond in het Goffelpark in uh, Nijmegen. Zonder lange files en het schijnt nogal nat te zijn geweest... omdat het uh, hard heeft geregend. Maar als je zo Twitter leest, dan was het ook alweer fantastisch om erbij te zijn. Dus uh, mensen die daar geweest zijn, laat me even weten hoe het was via Ed Luc. Hashtag Rihanna is ook trending topic. Heeft alles te maken met een optreden dat zij vanavond gaat geven... In Amsterdam ook. En uh, ze is op dit moment al in Amsterdam. Ze heeft ook een foto van haarzelf getwitterd. Uh, en op haar Instagram gezet. En op die foto is ze heel verrassend te zien. Met twee joints in haar mond. Ze is nogal van het blowen. En uh, is nu in Amsterdam. En ze dacht, weet je wat, ik neem het er gewoon van. Nou, hartstikke stoer, meid. Vanavond dus uh, treedt ze op in het uh, Ziggo Dome uit mijn hoofd. En uh, uh, nu heeft, uh, heeft de organisatie een mailtje gestuurd naar alle mensen die een kaartje hebben gekocht van, uh, uh, van Rihanna. En in dat mailtje stond... Nou jongens, uh, als je er naartoe gaat, uh, hou er een beetje rekening mee dat je de laatste trein misschien niet haalt. Want Rihanna heeft nogal een geschiedenis met te laat komen. Dan begint ze gewoon haar optreden gewoon een uur of anderhalf later. En als dat hier in Amsterdam natuurlijk gebeurt en je, ja, je komt ergens vandaan waar, het, uh, waar je een um, vroege dienst moet hebben met de trein... Nou, hij hem niet meer. En dan is het afgelopen. Dus pak de auto als je naar Rihanna toe gaat. Het is uh, zondag 23 juni 2013 en dat is het, uh, de dag van het NK wielrennen. We hebben het er al over gehad. Gisteren was het NK voor vrouwen. Nog een paar meter is het. Ze komt nu de bocht door. En dan is het nog een beetje over oh, 75. En dan is ze Nederlands kampioen. En dan uh, was er toch een klaterend applaus los voor Lucinda Brand. 23 jaar oud dus, uit Oude Bijenland. Zij komt over de streep als Nederlands kampioen. En we feliciteren haar. En vanmiddag gaan we dus zien wie een Nederlands kampioen bij... De mannen wordt. Tegenwoordig gebruiken we dit niet meer. Maar 145 jaar geleden kreeg de Amerikaan Christopher Scholes patent op de typemachine. Vandaag, in 1962, wonnen Rob de Nijs en The Lords de talentenshow. Tuk op talent. 19 jaar geleden ondergaat de eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. Gelukkig was Gerk Keizer in het Rotterdamse ziekenhuis Dijkzicht. En afgelopen week verloor Jong Oranje kansloos de halve finale van het EK onder 21. Maar in 2007 was het vandaag de dag dat Jong Oranje Europees kampioen werd. Ze versloegen toen Jong Servië met 4 tegen 1. En natuurlijk feliciteren ook weer een aantal mensen, waaronder deze. Roberto Carlos. Een ball voor Roberto Carlos. hooked in de area towards Zidane. Fantastisch! Fantastisch! En om die laatste gaten te hebben. Zinedine Zidane is jarig. En ook zijn Franse collega, ex-voetballer Vieira is vandaag jarig. Vieira wordt 37 jaar. Zidane is ondertussen al 41 jaar. Suzanne Bosman is een van de presentatrices van het RTL Nieuws. Zij wordt vandaag 48. En ook deze lady is jarig... Uit Wales komt ze. Vandaag dus de jarige zangeres van het nummer Mercy. Wordt vandaag 28 jaar. Gaan we even kijken of het nog ergens aan het regenen is. Jazeker. Het is een regenachtige dag vandaag. Eigenlijk een heel Nederland kans op buien. En op dit moment is het vooral in het midden van het land... en in het westen van het land aan zee, aan het regenen. Dus als je nog naar buiten moet... je bent net wakker en je doet de gordijnen open en het is aan het regenen... zorg pas op je humeur dat het goed blijft, jongens, hè. Ik wil niet in een depressieve buis schieten omdat het aan het regenen is... terwijl de zomer toch echt is begonnen. Goed nieuws deze week voor alle filmliefhebbers. Er komt namelijk een dienst aan voor het streamen van films en televisieseries. Afgelopen week maakte het grote Netflix bekend dat zij ook naar Nederland zullen komen. Elge van der Wel is tech-redacteur bij NOS op 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Je moet het even uitleggen, want wij kennen het nog niet, Netflix. Wat is het? Nou ja, het is eigenlijk uh, vrij simpel... Het is een, uh, een dienst waarmee je via internet uh, televisieprogramma's, televisieseries eigenlijk, en films kan kijken. En dat uh, gaat streamen. Dus je downloadt geen bestanden, je klikt gewoon aan en, en het begint te kijken. dat is dus uitzending miswerk, zeg maar. Mm -hmm. En je krijgt op die manier uh, voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang tot het hele assortiment. Net zoals bij Spotify met muziek, je betaalt één keer. Het wordt 8 euro ja. en dan, uh, per maand en dan mag je gewoon alle films series kijken, zolang jij zeg maar tijd hebt. Oké, okay. dus eigenlijk uh, een abonnementje, je kunt het allemaal zien op je televisie, je computer komt er niet meer aan te pas. En uh, als je zin hebt in, nou ik noem een film The Great Gatsby, dan klik jij op The Great Gatsby en dan kun je die bekijken. Ja, zo simpel is het. Huh. Dat, uh, dat klinkt eigenlijk zo simpel dat je je bijna gaat afvragen waarom het er nog niet eerder was. Ja, het is heel lastig voor zo'n zo bedrijf die zo'n dienst bedenkt om zeg maar de rechten geregeld te krijgen. Uh, zeker de, de filmmaatschappijen willen het niet gewoon per film uh, verdienen. Als je nu ook in iTunes kijkt, dan tik je zo een paar euro af om een film daar uh, te downloaden mm -hmm. of te kijken. En uh, zo'n zo systeem waarbij je dus één keer betaalt. ...en dan onprek toegang krijgt, dat vinden ze een beetje eng, omdat ze denken ja, dat ze er helemaal niet goed gaan. Dus het is voor Netflix heel lastig om al die rechten rond te krijgen en ook al die serie shops aan te kunnen bieden. Dus daarom heeft het lang geduurd. Ja, nu, nu is dit in Amerika, uh, hebben ze al een tijdje Netflix en erg populair. Hè? Volgens mij zijn iets van 36 miljoen gebruikers wereldwijd. Hoe komt het dan dat het daar dan wel uh, in eerste instantie al is aangeslaan? Ja, uh, je ziet bij veel onze bedrijven dat die op een of andere manier in Amerika beginnen. Mm -hmm. um, en dan, uh, ja, dan, dan is het Amerikaan logisch, de eerste markt die is groot. Uh, er wordt veel geproduceerd daar. Heel veel van wat wij kijken komt ook uit Amerika natuurlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar je kijkt eigenlijk bijna alleen maar Amerikaanse series. Yeah. Dus het is wel logisch dat het daar begint, want daar zit een heel groot deel van die entertainment-industrie. Maar het hoeft niet, want als je naar Spotify kijkt, daar duurde het juist heel lang voordat het in de VS beschikbaar kwam. Dat hadden wij eerder in Nederland, omdat het een, een Zweeds bedrijf is en dus uit Europa komt. Ja, um, nu uh, kan ik me ook voorstellen dat ik straks Netflix neem en daar betaal ik een bedrag voor, maar dan juist die ene serie zitten we niet op. Of Hoe groot is het aanbod straks? Ja, dat is even afwachten. In Amerika is het aanbod vrij groot. Ze hebben daar 13.000 titels. Nou, uh, dan kun je even kijken volgens mij. Ja. Um, als je kijkt, want ze zitten in een aantal Europese landen al, daar zie je 2.000 tot 3.000 titels en ik denk ook het succes van zo'n dienst valt te juist bij uh, het feit of jij jouw favoriete series en films voor dat vastgebracht maand kan kijken of dat je nog overal je het illegaal moet downloaden of dat je ergens anders nog een extra abonnement moet afsluiten, et cetera. Mm. En uh, je hebt bijvoorbeeld ook in Nederland hebben we dat HBO, wat je voor 15 euro per maand kan kijken. Daar krijg je drie kanalen en ook zo'n dienst om al die HBO-series te kijken Onder andere Game of Thrones wordt er uitgezonden. Mm -hmm. Ja, die vragen 15 euro per maand voor hun dienst. Die gaan niet dan hun series aan Netflix verkopen voor die die er 8 euro per maand voor vraagt. Dus als je Game of Thrones fan bent, dan weet je eigenlijk vrijwel zeker dat het niet in Netflix gaat zitten. Ja, ja precies. Ja. Dus, dus ze hebben niet alles. Het is niet zo dat, uh, nee. dat alle films en alle series erop komen. Nee, het is afwachten welke rechts ze precies uh, uiteindelijk... Uh, hebben geregeld. Ja. Dus uh, dat gaan we zien uh, dit najaar. In Amerika is dit uh, een groot succes, ik zei het al. Uh, nou, de vanuitgaande dat het ook in Nederland een succes gaat worden. Wat betekent dat uiteindelijk dan voor uh, het televisielandschap? Ja, het is, het is wel interessant, omdat um, in, in Amerika heb je een soort, van, een soort van trend aan het worden, mensen die noemen zichzelf wirecutters. Dat zijn mensen die eigenlijk gewoon hun Ziggo of UPC abonnement opzeggen mm -hmm. en niet meer kabel of satelliet hebben om tv te kijken, maar alleen nog uh, via zo'n zo Netflix of via internet uh, tv kijken. Um, en uh, dat is wel een trend die niet meteen als Netflix komt in Nederland massaal zou uitbreken, maar die wil de toekomst inluid. En wat ook opvallend is, is dat uh, je hebt best wel in die televisiewereld, uh, elk bedrijf doet zijn eigen ding. Iemand uh, produceert en zendt zend die series uit. Iemand geeft die vervolgens door, zoals een kabelmaatschappij. En wat Netflix aan het doen is, ook, die is ook gewoon zelf series aan het produceren. Dus die zijn alles in één bedrijf. Uh -huh. Dus ze, ze, ze maken de serie, uh, vervolgens zenden ze hem ook uit en uh, bieden ze het via internet aan. Dus uh, het is gewoon één bedrijf die dan alles doet. En daar zijn natuurlijk de oude, de oude bedrijven, zeg maar, daar een klein beetje bang voor. Ja, denk je dat een, een, een zender als nou bijvoorbeeld RTL, die toch wel veel series uitzendt ook, dat, dat die zich een beetje zorgen gaan maken nu? Nou, de dag nadat Netflix uh, werd aangewoord in Nederland, kwamen ze wel met een persbericht dat ze hard aan het werk zijn om hun uh, on-demand platform, zoals ze dat noemen, at waar je online uh, series en films kan kijken, om dat verder te gaan uitbreiden. Dus dat, dat ze dat meteen met die reactie komen. Ik geef wel aan dat ze een klein beetje uh, ja, zeg maar het water omhoog voelen komen en denken, we moeten hier doen. <laughs> ja, ja, nou kan me voorstellen. Het gevecht is in ieder geval begonnen eind uh, dit jaar, najaar geloof ik. Hè. Dan kunnen we Netflix gaan bekijken in Nederland. Ja, precies, dat is nog niet. Um, uh, maar voor het eind van het jaar dus zal denk ik ook ergens september, oktober worden. We bellen je dan weer, Elger. Dankjewel. Oké, okay. oi, oi. John Allen, Down by the River. Ik weet je niks van gehoord, hè? Ik denk dat hij bezig is met een nieuw album. Hij gaat in uh, het najaar van 2023 weer optreden. Vooral in Engeland, uh, Engeland. dus zal hij wel nieuw materiaal gaan promoten, vermoed ik zo. Een echte Harley Davidson Liberator zegt mij helemaal niets. Maar Charlie van Bierden University die kan daar maar niet over ophouden. Ze moet en zal eens een keertje op die klassieke motor rijden. Nou, ga dan maar, zeiden we deze week... En zij zocht de Liberator-fanaat Andy van Dijk op in zijn garage... waar deze motor op haar stond te wachten. Andy van Dijk, dit is jouw motor. Ja. De Harley-Davidson Liberator. Ja, dit is een Liberator. Tenminste, zo noemen ze hem hier. Maar het is een VLA. WLA. Ja, het is, hij is legergroen. Dit is dus een hele oude Harley. Ja, wat ik er zo fantastisch mooi aan vind, is alleen al uh, de koplamp. Die staat er echt bovenop en daarachter zit een heel mooi breed stuur. Dus het is eigenlijk ook heel moeilijk om, om er knullig op te zitten, volgens mij. Ja, en die spatborden, het is gewoon een super robuuste motor eigenlijk. En wat vind jij zelf het allermooiste eraan? De lijn, die is gewoon perfect. Schuin aflopend naar achter. En ja... Gewoon uh, ideaal. Ik ken geen mooiere motorfiets. Zou je hem willen starten voor me? Ik zal mijn best doen. De motor wordt dus ook echt nog aangetrapt. Old school. Het is, het is wel echt allemaal van, van generaties geleden. Absoluut, ja. Hij is ook 70 jaar oud en wordt er gewoon nog dagelijks gebruikt. Deze heeft niet meegedaan in de Tweede Wereldoorlog. Maar we zijn wel bevrijd door uh, de Amerikanen en de Canadezen op dit soort motoren, toch? Absoluut, ja. En waarom hebben ze daarom voor de Harley Davidson Liberator gekomen? Omdat hij zo uh, onovertroffen is. En als jij dan zelf uh, op de motor rijdt, op deze, voel je, je dan een beetje een van de geallieerden- en, en het vrijheidsstrijdergevoel wat misschien de militairen destijds hadden? Nee, ik voel me absoluut geen militair, maar het vrije gevoel dat, heb je, dat krijg je vanzelf op deze machine. En voor jou is het echt alleen de Liberator? Of? Ja, is wel de. Ja, symboliseert voor mij de ultieme vrijheid. Is het moeilijk om erop te rijden? Want het is een bakbeest, hij is echt heel erg groot. Het, totaal niet, het rijdt zo makkelijk. Hoe lang rij jij er al? Op? 40 jaar. En hoe oud ben je? 62. <laughs> en ook op deze motor? Uh, nee, deze heb ik vanaf 77. Dat is ook al verdomd lang. Ja. Zou ik er een, uh, een stukje op mogen rijden? Jij natuurlijk. Oké, okay, we gaan even proberen of dat gaat lukken. Jezus, hoeveel, uh, hoeveel kilo heb ik nu tussen mijn benen? 225 kilo. <laughs> 225 kilo? Ja. Dat zadel zit super lekker, zeg. Jezus. Ja, het is eigenlijk meer gewoon een soort mini-auto waar je op zit. Volgens mij die motoren van tegenwoordig die kunnen hier nog een puntje aan zuigen. Het is gewoon een rijdende deunstoel. Hoe, uh, hoe schakel je hiermee? Met de hand. Want opnieuw motoren doe je dat met de voet. En hiermee zit dus gewoon een pookje. Alsof het in je auto zit links van de tank waar je mee schakelt. Ja, klopt. En je koppelt ook gewoon met de voet. Oké, okay, dus als ik hem nu hier zo naar beneden trap. Daar ja, ga je hoor. Doei. Dag. Dit is zo so cool. vinden je dat geweldig doet voor de eerste keer. Geniaal. Nou, ik, ben, uh, ik was al verliefd op de Harley Davidson Liberator. Het bla model dus eigenlijk. Maar uh, dat ben ik nu nog meer. Wat een geweldige ervaring dit. Monsters and Men en and Mountain Sound. Dit weekend uh, is het officieel midzomernacht. Ja, zomer ja, met al die regen. In Zweden is dat uh, midzomernacht een officiële feestdag, maar ook in Nederland wordt de nacht gevierd en wel door heksen. Ilan van Bearden University zocht een van die heksen op in het bos. Natasja, het is de langste dag van het jaar, midzomernacht. Ja. Um, ja, voor mij is het vrij praktisch. Ik kan langer op het terras zitten. Ja. Maar voor jou is het ietsje bijzonderder. Ja. Waarom? Nou, wij vieren rond uh, midzomer het, het jaarfeest Lita. En dat is voor ons bijzonder, omdat het, ja, we vieren dan het licht. We vieren dat de zon vol aan de hemel staat. En uh, ja, dat betekent voor ons de volheid van de natuur. Alles is rijp, alles bloeit en groeit. Je ziet de natuur staat op... Exploderen eigenlijk. En dat is uh, ja, het hoogtepunt van het seizoen. En ik heb een klein beetje onderzoek gedaan naar uh, ja, Lita, het feestdag en, en dergelijke. Ja. En ik heb ook een beetje gelezen dat het hekserij is. Volgens mij ben jij gewoon een heks. Nou, uh, niet iedereen uh, noemt zich zomaar makkelijk een heks. Uh, ja, ik heb daar geen moeite mee om mezelf heks te noemen. Misschien dat mijn omgeving daar misschien iets meer moeite mee heeft. Maar nou ja, goed, dat is voor ieder natuurlijk anders. Het neigt wel naar hekserij. Want als ik aan een kind vraag wat is een heks, dan ja. krijg ik vaak een negatief antwoord. Ja, je bedoelt de heks op de bezemstel met de neus, met de rat erop. En, uh... Ik denk dat de meeste mensen een heks zo zien, ja. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat uh, dacht ik vroeger zelf ook zo. Ja. En tijdens midzomernacht maak jij ook een mandelaak. Nou, een van de dingen die bij ons op programma stonden was het maken van natuurmandela. Wat inhoudt dat we iets moois, iets creatiefs doen. En ja, eigenlijk is dat we van alles uit de natuur halen en daar iets moois mee maken, iets beeldend. Zullen wij er ook eentje maken? Ja, goed. Leuk? Ja? Ja. Um, waar moet ik beginnen? Moet ik ta takjes zoeken, gras? Ja, ik zou eens beginnen met die mooie paarse bloemen die we hier uh, toch maar zo ineens... Uh... Een bundel gras. Nou, meestal vullen we dat aan met alles wat we verder nog tegenkomen. We hebben nu wat gras geplukt, wat mooie paarse bloemetjes. Dus ja, ik zou zeggen, doe mee. Ik ga even zoeken, ja. Slakhuisje, dat is mijn missie. Ja, echt. Nou, wat takjes en een slakhuisje hebben we gevonden. Wow. Yes. Kunnen we het nu in een uh, kringetje gaan leggen? Ja. En, en... ja, Zullen we dat hier doen? Ja, is goed. Dan hebben we hebben toch nog wat zand als ondergrond. Nou, het is de bedoeling dat je in eerste instantie gewoon een soort van ja, cirkel creëert. Dus doe je gewoon echt met je takken. Het is helemaal niet, uh, niet lastig. Oké, okay, en we hebben nu een mandala gemaakt. En nu? Uh, de mandala laten we achter in de natuur. Als zijn de een offer aan uh, nou ja, de aarde, zeg maar, aan moeder natuur. Uh, uit dankbaarheid. Dus bedankt. We laten hem achter. Dat mag ook. Want het wordt toch weer opgenomen. Ik ben niet in hogere sferen geraakt. Of spiritueler geworden. Maar het was wel relaxed. Ja, nou, dat is ook de bedoeling. Het is ook helemaal geen hoogvliegerij of zweverij. Wat men vaak denkt. Zeker ook omdat uh, nou ja, de heks met de bezem vliegt. Maar ook die bezem is weer het symbool van mannelijk en vrouwelijk samen. Iets heel anders dan in Brazilië... Er hebben gisteren opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam. Maar onder meer in de stad Belo Horizonte raakten demonstranten slaags met de politie. Daar nou waren volgens de politie 60.000 mensen op de been. De hele week zijn er al demonstraties tegen. Ah, ja, tegen wat eigenlijk? Vanuit Rio de Janeiro, Annendorst, goeiemorgen. Goeienacht. Ja, goeienacht voor jouw uurtje of twee, geloof ik. Hebben jou nu. Ja, klopt. Ja. Ja, um, nou, tegen wat eigenlijk? Waar, waar, waar zijn al die Brazilianen tegen aan het protesteren? Want het begon met uh, openbaar vervoer. Uh, daar zou mm -hmm. een verhoging in komen, maar dat is inmiddels teruggedraaid. Waar, waarom gaat iedereen nog de straat op eigenlijk? Klopt, dat is teruggedraaid. Uh, maar daar is wel direct bij gezegd dat het uh, dus ten koste zal gaan van... Uh... Ja, van andere dingen. Dus uh, de, de overheid heeft gezegd dat ze dus gewoon, uh, nou ja, dan het geld geven aan de busmaatschappijen zeg maar terug, uh, ja, het geld, zeg maar, het verschil terugbetalen. Dus uh, dat is natuurlijk niet echt wat uh, mensen voor ogen hadden. Maar dat is zeker niet het enige. Ik bedoel, mensen zijn heel erg uh, ja, boos eigenlijk over de corruptie in het land, uh, over de... Ja, de stadions die er gebouwd worden voor het voor WK, voor de Olympische Spelen. Terwijl er gewoon nog zoveel dingen slecht zijn geregeld in het landveld. Uh, nou ja, onderwijs, ziekenzorg, uh, de, de, nou, gewoon heel veel verschillende dingen eigenlijk. Yeah. Dus uh, ja, er is inmiddels, de lijst wordt steeds langer, lijkt het, van, uh, <laughs> van thema's waar mensen boos over zijn... En, ja, waar mensen ja, veranderingen in willen. Ja, dus, uh, dus uiteindelijk gaat het tegenwoordig over alles. Er zijn mensen die noemen het haast een tropische lente in Brazilië. Wat wel gek is, want ik had altijd het idee dat het juist zo goed ging in Brazilië. Dat de, de, de economie was booming en het land zat, zat zo in de lift. Is er dan toch iets onderhuis dat het toch niet helemaal goed gaat? Nou, inderdaad. Aan de ene kant is natuurlijk uh, het land in opkomst. En uh, er zijn ook heel veel verbeteringen geweest, echt, de het afgelopen, het afgelopen vijf jaar. Uh, de middenklasse is enorm gegroeid. Uh, er worden ook echt wel, wel investeringen gedaan in, in infrastructuur en uh, ja, in allerlei zaken. Maar uh, ja, het is gewoon zeker niet genoeg. Uh, iedereen weet dat Brazilië enorm corrupt is. Dus het verdwijnt gewoon heel veel geld. Uh, het meeste geld, zeg maar, van. Die economische groei, dat blijft bij de rijken en de, de, ja, de gemiddelde man die uh, ziet daar gewoon te weinig van terug. En um, ja, ja, ook omdat die middelklasse groeit, komen er allemaal weer nieuwe problemen bij. zoals de ja, Ik kan je voorstellen dat als er steeds meer mensen in een auto gaan rijden, dan wordt het verkeer ook weer chaos. Er moet daar ook weer iets aan gedaan worden. En, yeah. Dus ja, over het algemeen uh, hebben mensen het gevoel dat ze te weinig mee op zijn geschoten met uh, al dat geld dat er wel is in het land. Ja, nu, uh, nou, daar, daar wordt dan tegen geprotesteerd, gedemonstreerd. En nu heeft de president Rousseff gezegd gisteren in een televisietoespraak uh, dat het uh, uh, sowieso het recht om vreedzaam te protesteren dat dat er is. Maar ze belooft ook harder op te treden tegen corruptie en meer te investeren in het openbaar vervoer en in het onderwijs. Dus er wordt dan gezegd, nou, we, we willen er wel wat aan doen. Klopt, ja. En dat is ook uh, voor een groot ook best positief uh, ontvangen bij mensen. Die zeggen oké. Maar het blijft natuurlijk een beetje vage beloftes. En mensen willen natuurlijk eerst ook terugzien uh, dat er ook echt iets gaat gebeuren. En um, ja, het, het, het, het lijkt een beetje zo. Dat ik bedoel, Brazilië heeft een, heeft een beetje een systeem zoals in Amerika, met, met staten. Mm -hmm. En die staten die hebben ook allemaal hun eigen uh, ja. Uh, Leiders weer, dus yeah. de, de gouverneurs en de, de, de gemeenten die ook allemaal echt wel veel uh, macht hebben. Dus er zijn heel veel thema's waar Dilma eigenlijk ook zelf helemaal niet over gaat. Um, net zoals uh, de politieoptreden, dus, uh, er, er wordt hier gewoon uh, in sommige steden echt keihard opgetreden. Hier donderdag ook in, in Rio de Janeiro, mensen zijn echt... Uh, ja onwijs gewond geraakt, ook al waren ze gewoon vreedzaam aan het protesteren... omdat de politie gewoon keihard heeft opgetreden. Ja. En dat is echt een ding wat bij de gouverneur ligt. Uh, want die, uh, ja, die geeft weer zijn bevelen aan, aan, de, aan de politie hier. Ja, precies. Dus, en daar uh, staat eigenlijk zo, zo... de president Dilma heeft die staat er dan eigenlijk buiten. Die kan niet zeggen van, nou jongens, doe eens wat rustiger aan... met, die, met dat politiegeweld. Nee, precies. Ik bedoel, zij zal heus wel haar, haar instructies geven. Maar als het puntje bij het paaltje komt... dan, dan heeft ze daar inderdaad eigenlijk geen... Uh, ja, niks over te zeggen. Nee, nee, nee. Hoe denk je uh, gaat het aflopen? Want, uh, uh, nou, ik denk maar dat het wel eens vaker demonstraties zijn in Brazilië... maar nu uh, kijkt ineens de hele wereld mee. Heeft natuurlijk ook met het WK te maken, Confederations Cup, wat nu bezig is. Denk jij dat ze nog lang uh, doorgaan met demonstreren? Kan dit wel eens een... een, een wat we nu ook in Turkije zien, kan het ongeveer vergelijkbaar worden? Ja, het, het hangt er echt een beetje vanaf uh, uh, hoe mensen zich blijven organiseren. Want wat ik al zei, van de lijst wordt steeds langer met dingen die, die mensen willen. En je ziet het ook steeds meer Er komen steeds meer groepjes uh, uh, die zichzelf weer gaan organiseren. En ja, eigenlijk ook hoe meer geweld erbij komt, hoe meer, hoe minder mensen natuurlijk uiteindelijk zin hebben om weer de straten te gaan. Dus, ja, ik uh, kijk wel uit, ik blijf liever thuis. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat inderdaad. Als die middenklasse zich er maar mee blijft meneer en als ze inderdaad dat maar volhouden van we hebben een vreedzaam protest en uh, ja, we komen echt op voor een beter dier, dan kunnen ze het nog een hele tijd volhouden. maar. Als het zo uit elkaar blijft vallen, dan denk ik dat het eigenlijk uh, snel genoeg voor weer afgelopen is. Het zijn roerige tijden sowieso in Brazilië. En dat blijft het uh, sowieso nog wel eventjes, want uh, het WK komt eraan en het uh, zal niet ongehoord voorbij gaan, vermoed ik zo. Anendoor zit in Rio de Janeiro en gaat nu denk ik verslapen, toch? Klopt. Ja. <laughs> Heel goed. Slaap lekker. Dankjewel dat we je even konden bellen.